Onverwacht is er besloten dat de bewoners van de flat en het winkelcentrum het loon in Heerlen vannacht geëvacueerd moesten worden. Eerder hadden de bewoners te horen gekregen dat de woonflat veilig was voor verzakkingen, omdat de flat en het winkelcentrum in verschillende compartimenten gebouwd zijn. Maar na nieuwe meetresultaten kon de veiligheid van de bewoners niet gegarandeerd worden. Vanochtend bezocht burgemeester Paul de Pla de bewoners die in een hotel hebben overnacht. Verslaggever Mark Hamer sprak met getroffen bewoners. De informatiebijeenkomst voor de bewoners vindt plaats in het Van de Valk Hotel in Heerlijk op de eerste etage. En één voor één komen de bewoners naar de zaal toe lopen. Wat opvalt is dat het vooral oudere mensen zijn die vannacht hun woning moesten verlaten. Ja, dat was helemaal niet prettig. Nee, nee. dat kan ik me voorstellen. U loopt nu met uw met rollator. Ja. En, uh... ja, ik ben de oudste van de troep. En hoe oud bent u, mag ik vragen? 88. Zo, doe maar. Dus toen ja. valt het niet zo mee, om een neem te zetten. Nee, en was het niet raar, want gisteravond nog een persconferentie... het is allemaal in orde? Ja, ben orde. ik niet geweest. Nee, maar hoorde u het? Van de, nou, het is in orde, er is niks aan de hand. Ja. En opeens om rond drie uur vannacht? Ja, drie uur, ja. Nou, ja, dat is afschuwelijk, hè. Ja. Taxi naartoe. Ja, ja, ja. Ja, en nu? En nu, ja, maar en toe het verder gaat, hè. Niet alleen bewoners van de flats komen hier naartoe, ook hun kinderen van vaak die oudere bewoners... En ook zij zijn geschrokken. Ja, eigenlijk wel. Yeah. Ze zitten net een jaar erin. Dus uh, we waren net klaar. Ja, ze zijn al over de tachtig. Oh jee. En ja. dan uh, dachten we, nou daar zit ze goed bij de winkels. En dan hebben ze Ja. Al... En gisteravond denk ik nog misschien wat de persconferentie gevolgd. Ja, alles twee... in ja, orde, ja, niks ja. in de hand. Ja, ja. Geen, uh, en op een Maar vannacht... ik had al iets van, dat klopt iets niet. Dat kan niet. Ja. Zo dichtbij en. Uh, Nee, ik vind het heel rot voor Hoe zijn ze eronder? Want, uh, ja. ja, mijn moeder is nogal... Ja, een beetje paniek. <laughs> ja. Dus ik kan niet En ongeveer een uurtje is de bijeenkomst voor de bewoners afgelopen. Uh, een van de bewoners is Theo Ploeg. Uh, wat is er zojuist verteld? Ja, dat, uh, dat de veiligheid toch niet 100% kan worden garandeerd. En wat betekent dat concreet voor de bewoners? Uh, dat betekent dat we niet uh, terug kunnen naar uh, het appartement. Uh, Hoe lang we... niet?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 Dus dat uh, betekent dat we uh, zonnig scenario uh, volgende week wel weer terug kunnen. Opnieuw een aardbeving in Nieuw-Zeeland. Vanochtend vroeg, met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Nieuw-Zeeland wordt wel vaker getroffen door bevingen, zoals begin dit jaar in Christchurch. Correspondent Robert Portier, waar was deze aardbeving?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 Vele malen lichter als de aardbeving in Christchurch eerder dit jaar. Daar werd de hele binnenstad in puin gelegd. Daar uh, kwamen 181 mensen bij om. En uh, die heeft vooral in de uh, mindset van de mensen heel veel veranderd. Mensen zijn in dit deel van de wereld wel gewend aan aardbevingen. weten best wel wat ze moeten doen. Maar op dit moment, als je zo'n grote klap hebt gehad... merk je dat mensen, um, ze slapen slechter. Ze zijn geïrriteerder naar elkaar. En dat komt natuurlijk vanwege de vele naschokken. En elke keer als de aarde ook maar een beetje trilt... en dat moet je je voorstellen als een vrachtauto die langs een huis rijdt... dat je even in je stoel zit te bewegen... schrikken de mensen in dit deel van de wereld toch wakker uit hun slaap... omdat ze denken van, zou dit de volgende grote klap zijn... En zou ik dit keer aan de beurt zijn. Nou, die manier van leven die is voor heel veel mensen... verschrikkelijk moeilijk om mee om te gaan. En die aardbeving in Christchurch, ja, die mensen daar... Die zullen nog jaren nodig hebben om daarmee aan het reinen te komen. Correspondent Robert Portier. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 Het treinverkeer op het HZL-traject was vanochtend geruime tijd gestremd. De spoorwegpolitie deed in Bersenhoek onderzoek naar spullen... die op en naast de spoor gevonden zijn. Aan de telefoon Frans Zuiderhoek van het KOPD. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat lag er op het spoor? Uiteindelijk is er een kruiwagen aangereden die op het spoor stond door een trein. Althans, een machinist die bemerkte dat hij iets geraakt had... En toen heeft er een schouwplaats gevonden met een andere trein en toen bleek dat er een kruiwagen was aangereden. En toen wij daar te plaatsen kwamen, troffen wij ook nog vier flessen aan van een Duidersuitrusting. Enig idee waarom die daar lagen? Nee, die zijn daar neergelegd. Wij, wij vermoeden dat daar sprake is van ernstige baldadigheid. We stellen ook een onderzoek in om te kijken wie die spullen daar heeft neergelegd. Want nu is het goed afgelopen, maar voor hetzelfde geld loopt dat natuurlijk verkeerd af. Er wordt niemand vermist of geen duiker vermist of is daar überhaupt water in de buurt? Nee, er is daar een zwembad in de buurt. Het is mogelijk dat die flessen daar vandaan komen. Daar richt het onderzoek zich ook op. En we kijken ook waar die kruiware vandaan komt om te achterhalen wie dat daar heeft neergelegd. En het treinverkeer kan nu weer rijden? Nou, wij zijn daar nou iets over 11 weggegaan met het uh, politieonderzoek. Uh, ik heb begrepen dat het uh, dan toch nog enige tijd duurt uh, voordat het treinverkeer weer hervat kan worden. Maar daar zal uh, de NS uh, straks uh, mededeling over doen. Frans Zuiderhoek van het KOPD. Dank u wel. De Iraanse diplomaten die eerder deze week door Groot-Brittannië werden uitgewezen zijn weer thuis. Op de luchthaven van Teheran werden ze ontvangen door ruim 100 sympathisanten die leuzen schilden als dood aan Groot-Brittannië.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 Nederlands hockeymannen zijn het toernooi om de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland begonnen met een 2-0 overwinning op Zuid-Korea. Voor Oranje scoorde Take Takema uit een Strafcorner en Billy Bakker. Bondscoach Paul van As keek na afloop tevreden terug op de openingswedstrijd. Uiteindelijk is een openingswedstrijd altijd spannend. Dus uh, dat voelde ik wel beter. We hebben, we hebben ervoor gekozen om uh, goed controle te houden. En de opbouw goed te verzorgen. En niet, uh, niet te snel allerlei dingen te willen. En dat werkte eigenlijk uh, heel erg goed. En uh, we zijn uh, niet, niet in het mes gelopen zoals ze dat, uh, dat noemen. En uh, nou, daar ben ik wel heel erg blij mee. Morgen is de volgende wedstrijd. Dan wordt er gespeeld tegen Duitsland. In Eindhoven worden dit weekend de open Nederlandse zwemkampioenschappen gehouden. Voor de Nederlandse zwemmers staat het toernooi vooral in het teken van de naderende Olympische Spelen. Bof van der Tak zet de resultaten van vanochtend op een rij. Nadat gisteren al vier zwemmers voldeden aan de Olympische kwalificatie eisen... zijn daar vanmorgen nog drie namen bijgekomen. Van die drie overtuigde Sebastiaan Verschuren het meest. Op de 200 meter vrije slag klokte Verschuren een tijd van 1'47'69... en dat was ruimschoots voldoende om zich te plaatsen voor zijn eerste Olympische Spelen. Op de 200 meter vrije slag bij de vrouwen kwalificeerde Femke Heemskerk zich voor Londen... ondanks het feit dat ze wat last had van haar maag. Heemskerk redde het op het nippertje. Met 1'58'91 bleef ze 700 70ste binnen de vormbehoudtijd. Joeri Verlinden maakte het op de 100 meter vlinderslag nog spannender. De Limburger moest voor vormbehoud een tijd zwemmen van 52-72. En dat lukte. Hij tikte aan in 52-70. En dus zien we ook Verlinden terug in Londen... waar hij zich mag gaan meten met onder andere Michael Phelps. Net als voor Verschuren wordt het ook voor Verlinden zijn eerste Olympische Spelen. Verkeersinformatie. Bij de AWB in Den Haag, Dennis mooi. Goedemiddag Mark. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is er een ongeluk gebeurd. Tussen Driebergen en Maarsbergen staat 4 kilometer. En is de linkerreis ook dicht. Nog een keer de hoofdpunten. Twijfel over veiligheid bewoners Heerlen. Minister Verhagen wil de AIVD onderzoek naar Geert Wilders... ten tijde van publicatie Fitna. Een hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam... die was urenlang gestremd. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het onderzoeksprogramma Argos.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 Winter 1944-45 houdt de Duitse bezetter razzia's voor de arbeidseinsatz. Daags na Sinterklaas is Haarlem aan de beurt. Zo'n 1300 mannen worden meegevoerd. Zo'n 10% is in een paar maanden dood. De sinterklaas ratia in andere tijden. Morgenavond tien voor half tien op 2. Wat doen kinderen door de weeks? Die gaan naar school. Ze krijgen de kans aan hun toekomst te bouwen. Elke dag.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 Argos. Onderzoeksjournalistiek van De Vara, de Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag, dit is Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. De Blauwe Stad. 1500 woningen rond een groot kunstmatig aangelegd meer in Groningen. Tien jaar geleden werd de stad met veel bombarie gelanceerd. Overheid en bouwondernemers vonden elkaar in een megalomaan project. Maar de markt stortte in. Er werden nauwelijks huizen verkocht... en de partijen rollen nu ruziend over straat. Eind deze maand dreigt een rechtszaak... waarbij staatssecretaris Henk Bleker... destijds gedeputeerde van de provincie Groningen... moet getuigen. Net als twee Argos-journalisten die er een programma over maakten. Straks hoort u alles over de Blauwe Stad. Radio 1. Argos. Maar eerst de reportage. Het denken over veiligheid is drastisch veranderd. Vroeger werden mensen kwaad als ergens een camera werd opgehangen. Tegenwoordig maakt niemand zich daar druk over. Voor een tv-uitzending over privacy trok een VPO-collega een overal aan en begon lukraak camera's aan lantaarnpalen te bevestigen. Hij kon ongestoord zijn werk doen. Er komen steeds meer camera's. Steeds meer beelden van u verschenen op allerlei schermen. Het wordt dus steeds veiliger in Nederland of niet. Wil van der Schans ging op reportage uit. Argos is watching you. Ik heb nog nooit gehoord dat mensen zeggen... Uh, weet u wat het doel is van onze camera's? Het doel is om ze overbodig te maken. Nee, het doel van cameratoezicht is cameratoezicht. En mensen geven geen perspectief met een camera. Je schrikt ze af met de camera. Maar dan moet er nog wat gebeuren. Mensen uit de armoedesituatie halen, mensen perspectief geven. De schade is in ieder geval de schade in de zin dat ik soms het gevoel heb... waar hangt er geen camera? En dus ook het gevoel heb van... ja, maar wanneer kan ik eens een keertje iets doen zonder dat ik geobserveerd word? Cameratoezicht is al jaren populair. 120 van de 431 gemeenten in Nederland hebben een vorm van cameratoezicht. En in het regeerakkoord staat dat er nog meer cameratoezicht moet komen. Dat is goed voor de veiligheid. Nog meer camera's in de openbare ruimte. En vooral camera's die slimmer worden. Maar werkt cameratoezicht eigenlijk wel? Wat zeggen de evaluaties van de resultaten van camera's die er al jaren hangen? En is slim cameratoezicht wel zo slim? Argos, over de overheid die meekijkt op straat. We starten bij het Centraal Station in Amsterdam. Stationse eiland heet het hier. Er wordt hier gezellig muziek gespeeld. Eigenlijk een... Uh... Heel rustig uh, op dit moment op het plein. Het is nog voor de avondspit. Vier uur. Een hele aangename dag. Maar ook op dit plein uh, is er ergens cameratoezicht. Ik heb het alleen nog niet kunnen ontdekken waar die zou moeten hangen. Dus ik loop nog even een stukje verder. En uh, ja, hier hangt iets aan een grote paal. Het zijn vooral lampen eigenlijk. Maar er hangt ook iets, een kleine bol, in de kleuren van de politie. En dat, dat zou best wel eens cameratoezicht kunnen zijn. Daar gaat het. Uh, een plek... dus, uh, ja, waarschijnlijk is dit gemeentelijk cameratoezicht. Er is alleen geen enkele aankondiging dat hier ook cameratoezicht is. Het is er wel, maar het is er ook weer niet. In Amsterdam hangen ruim 200 camera's. De meeste al meer dan vijf jaar. We zien ze amper, maar toch hangen er 17 camera's op het stationseiland. Ze werden er in 2005 neergezet... met als doel de problemen op de taxistandplaats... en met drugsdealers, zakkenrollers en bagagedieven te bestrijden. Sander Flight is onderzoeker van criminologisch onderzoeksbureau... de DSP-groep. Hij zegt over de wettelijke regelingen rond cameratoezicht... Je hebt een wet... Um... De wet bescherming persoonsgegevens. En die geeft aan wat je aan persoonsregistraties in een database mag stoppen. Maar dat, daar komt het woord camera's niet in voor. Maar toch is dat een hele belangrijke wet voor cameratoezicht, Want als er iemand in beeld loopt die herkenbaar is, dan geldt die wet. Dan heb je de gemeentewet. Die gaat over cameratoezicht op openbare plekken... voor de handhaving van de openbare orde... Maar die wet mag je ook gebruiken als je bijvoorbeeld in een niet-openbare plek... als gemeente iets wil doen aan de openbare orde. Dat schijnt ook te mogen. Je mag plekken aanwijzen als uh, semi-openbare plekken... dan mag je het daar ook doen. Andersom blijkt uit een brief van de minister... dat je ook voor andere doelen dan openbare orde... best wel camera's op straat mag ophangen. Dus een, een brief van de minister naar een uh, stadsdeel in Amsterdam. De stadsdeelvoorzitter zei, ik wil graag verkeerd aangeboden huisvuilcontainerstroep uh, filmen. Maar dat is geen openbare orde. En toen kreeg hij een brief terug van de minister. Nou, dan noemt u het gewoon iets anders. Dan doet u het niet in het kader van de openbare orde... maar er zijn genoeg andere redenen om camera's op te hangen. Dus ik kom steeds vaker tot de conclusie... dat het inderdaad eigenlijk aan de burgemeester is... om te bepalen waar hij het wil en hoe lang hij het wil... en waarom hij het wil. De beelden van het gemeentelijk cameratoezicht op het stationseiland... worden bekeken door de toezichtcentrale van de NS. Daar worden ook de tientallen camera's van Amsterdam Centraal Station bekeken... die eigendom zijn van de NS. Een vorm van publiek-private samenwerking dus die steeds vaker voorkomt... en volgens de plannen van het huidige kabinet ook gestimuleerd dient te worden. Corine Prins is hoogleraar Recht en Informatisering aan de Universiteit van Tilburg. Zij wijst erop dat de verantwoordelijkheden in zo'n geval wel goed geregeld moeten zijn. Technisch kunnen al die beelden bij iedereen terechtkomen. Maar het is natuurlijk cruciaal dat je organisatorisch de wettelijke regelingen verdisconteert... en dus zegt, oké, okay, conform het recht, volgens het recht mag deze organisatie alleen maar deze beelden hebben. Dus dat richten we ook zodanig in dat die beelden ook daadwerkelijk alleen maar bij dat bedrijf terechtkomen... Dat is cruciaal. Organisatorisch goed regelen hoe je de beelden verspreidt. Hoe is dat nu geregeld bij het stationseiland in Amsterdam? Dat lezen we in de laatste evaluatie van 2009. Het project werd toen voor twee jaar verlengd. De camera-observanten van het beveiligingsbedrijf Securitas... beschikken niet over een protocol of een prioriteitenlijst... met daarin de incidenten waar ze bij het houden van toezicht aandacht aan moeten besteden. Tussen politie en camera vindt geen structureel overleg plaats. Zonder sturing van de politie is het voor de Kamerobservanten niet duidelijk waar de politie precies behoefte aan heeft. Deze conclusie is in de vorige evaluatie ook al getrokken. Dit is nog niet verbeterd. Organisatorisch zijn de verschillende verantwoordelijkheden in Amsterdam dus niet goed gescheiden. Iets wat hoogleraar Prins juist belangrijk vindt. Sander Vluit, de expert op het gebied van cameratoezicht... merkt in de praktijk wat het betekent als observanten... geen duidelijke instructie krijgen. Wat zie je? Dat uh, het doel was overvallen, geweld, jongerenoverlast. En wat wordt er waargenomen? Verkeerd geparkeerd autoverkeer. Scooters die over de stoep rijden. Want dat zijn dingen die heel vaak gebeuren... Die je heel makkelijk kan waarnemen en die je dus ook heel goed kan turven in je incidentensysteem. Daar valt dus wel wat aan te verbeteren. Ik zou zeggen, ga nou praten met die toezichthouders over wat eigenlijk het doel is van dat cameratoezicht. En probeer ze te trainen en probeer ze ook aan te sturen op... Ga nou eens kijken naar de problemen waar het ons ook eigenlijk alweer om begonnen was. In plaats van dat makkelijk te oogsten laaghangende fruit. Laaghangend fruit... Is dat ook wat er geplukt is op het stationseiland in Amsterdam? We duiken wederom in de evaluaties. En nemen deze keer ook die van 2005 erbij. Daar lezen we dat het aantal straatroven in het stationsgebied is toegenomen... terwijl het in de rest van Amsterdam centrum is gedaald. Dat is dus op het stationsgebied juist achteruit gegaan... sinds de camera's hangen. De algemene trend is dus tegenovergesteld aan die in het stationsgebied... Ook zakkenrollerij is gestegen in het stationsgebied. Maar met slechts 2 In het district als geheel is zakkenrollerij... in dezelfde periode echter met 10 gedaald. Er is hier dus sprake van een relatief forse verslechtering. In de tweede evaluatie van het camera op het stationsplein... uit 2009, lezen we dat het aantal aangifte van een misdrijf... is gedaald met 12 Dat lijkt positief... Maar in het centrum van Amsterdam is in diezelfde periode... het aantal aangiften nog sterker gedaald, met 25 procent. De beste resultaten zien we bij het openlijk gebruik van drugs en drugshandel. In het stationsgebied is het aantal incidenten... nagenoeg tot nul gereduceerd in vergelijking met 2004. Wel is er tussen 2007 en 2009 een lichte afname... van het aantal eenvoudige diefstallen in het stationsgebied... Uit de evaluaties blijkt dus dat op het gebied van criminaliteit... de camera's nauwelijks werken. Het effect is vooral zichtbaar op drugscriminaliteit. Maar in de evaluatie staat daarover... Het is overigens niet na te gaan... in hoeverre het cameratoezicht daartoe heeft bijgedragen. We vragen het onderzoeker Sander Flijt. Ieder cameragebied, dat is natuurlijk geen fraai gebied. <laughs> Daar is iets aan de hand... En dus is het logisch dat de overheid daarvan alles doet. En we hebben geen enkel cameragebied kunnen vinden... waarvan we durven te zeggen... nou, hier zijn de camera's echt de enige maatregel die is getroffen. Dus als er iets verandert op straat, dan zal dat wel door de camera's komen. Nee, het is andersom. In ieder cameragebied hebben we minstens één andere regel of maatregel kunnen vinden... die dat effect wel eens zou kunnen hebben beïnvloed. Dus je ziet een aanpassing van de straatverlichting. Wat een enorm effect kan hebben een aanpassing van het niveau van fysiek toezicht. De politie komt gewoon vaker langs. Dus je ziet inderdaad op alle plekken... allerlei andere factoren die zijn veranderd. Wat het natuurlijk heel moeilijk maakt om te zeggen... Dat wat dan het effect was van de camera's. Ik ben Marcella Roos, stadsdeelvoorzitter van het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. En ik ben dat sinds mei 2010... We gaan verder in onze zoektocht naar de werking van cameratoezicht. En we bezoeken stadsdeel Zuidoost in Amsterdam. Jarenlang waren hier grote problemen met overlast, drugsgebruik en criminaliteit. Op de veiligheidsindex Amsterdam verkleurde het stadsdeel echter de laatste jaren van rood naar groen. Het is er veiliger geworden. Maar er zijn allerlei maatregelen tegen overlast genomen. Wat is nu het effect van het toezicht. De preventieve werking daarvan is groot. Uh, de mensen weten dat die camera's er hangen. Uh, de bewoners weten dat. Maar ook de mensen die wat, uh, wat minder goede bedoelingen hebben... die weten heel goed dat er camera's hangen. Uh, het heeft ons uh, reuzen meegevallen... dat tot op het, uh, uh, de, de laatste evaluatie die heeft plaatsgevonden... nog niet zo lang geleden, een paar maanden geleden dat men tot de conclusie komt dat er, ondanks het feit... dat alle partijen weten dat die camera's er hangen... dat er geen uitwaaier-effecten zijn. Dus de problemen die verplaatsen zich niet. En daar zijn we blij mee, want per saldo zijn de, problemen, de criminaliteitsproblemen... in Zuidoost geweldig teruggegaan de afgelopen jaren. Cameratoezicht heeft effect gesorteerd, zegt de stadsdeelvoorzitter. Het blijkt ook uit de evaluatie van het cameratoezicht... De politie registreerde 27% minder slachtoffers in het winkelcentrum Vensterpolder, tot maar liefst 63% minder in Poort. In heel Amsterdam-Zuidoost daalden de geregistreerde slachtoffers ook wel... maar niet zo spectaculair. Maar andere cijfers geven een genuanceerder beeld. Dat lezen we in hetzelfde evaluatierapport. Het slachtofferschap onder de bewoners van het gebied rond winkelcentrum Kraaienest is gestegen met 19%. Deze cijfers zijn gebaseerd op enquêtes en wijzen, ook in andere winkelcentra in Zuidoost, niet in dezelfde richting als de politiecijfers of met een veel lager percentage. Dus de conclusies uit de eigen evaluatie van het stadsdeel zijn niet eenduidig. Verder lezen we in de evaluatie dat van de ongeveer 100 incidenten... die er per maand worden gezien door de observanten... het merendeel gaat over zaken als doelloos rondhangen, drankmisbruik... fout parkeren en snorders. Maar stadsdeelvoorzitter La Roos twijfelt niet aan het nut van cameratoezicht. Hij heeft verlenging aangevraagd van het project. Ja, het gaat om, het gaat om alle camera's die er nu staan. We hebben geen behoefte aan uitbreiding. Maar we hebben wel behoefte aan stabilisatie van de situatie die we bereikt hebben. En die camera's spelen daar een rol in. Dus we zien geen aanleiding om nu het aantal camera's drastisch te gaan terugschroeven. Dat gevoel van subjectieve onveiligheid. De vraag of mensen zich ook inderdaad veilig voelen, onafhankelijk van de statistieken. Daar, dat baart toch zorgen. Mensen voelen zich in Amsterdam-Zuidoost onveilig. Mensen uit de armoedesituatie halen, mensen perspectief geven, zoals dat zo mooi heet. En mensen geven geen perspectief met een camera. Je schrikt ze af met de camera, maar dan moet er nog wat gebeuren. Evaluaties van de effectiviteit van cameratoezicht zijn op zijn minst niet erg eenduidig. Maar voor de uitbreiding van cameratoezicht is dat helemaal niet belangrijk, zegt camera-expert Sander Vleit. Het doel van cameratoezicht is cameratoezicht. En dat doel is bereikt als ze er hangen. En daarna maakt het eigenlijk... Ik overdrijf een beetje. Maar eigenlijk maakt het niet meer uit wat er daarna gebeurt. Het doel is bereikt. En de, de discussie die ik probeer te voeren is... Eigenlijk ja, een beetje voor gekke wetenschappers. Ja, die mensen die vinden dat kennelijk belangrijk om aan te tonen dat het werkt. Maar ik hoef helemaal niet te weten dat het werkt, zegt een burgemeester. Want... Ik hang ze op en moet je eens kijken. kwart van alle mensen vindt het een geweldig idee. Alle ondernemers zijn blij. Alle bewoners zijn blij. Ik weet niet of het heel erg goed werkt achter de schermen... maar dat maakt niet uit, want het werkt wel waarschijnlijk dan wel preventief. Hè? Ze zullen zich wel twee keer bedenken... voordat ze onder het oog van de camera iemand beroven. En als het niet preventief werkt, nou dan werkt het wel voor de opsporing. Hè? Want je hebt altijd bewijsmateriaal. Kijk maar naar opsporingsverzocht. En um, als ik voorstel om ze ergens weg te halen dan komt de hele buurt in opstand. Dus, zegt een burgemeester, als je het aan mij vraagt... die camera's die werken geweldig. Ik ken geen ander instrument wat ik zo snel... en voor relatief zo weinig geld gewoon, pats, boom, in een buurt kan ophangen. En klaar ben je. En het doet het. Je zet het aan en het doet het. Je hoeft het. Ze hoeven niet op vakantie, ze hoeven geen opleiding. Je hoeft er helemaal niks mee te doen. Je hebt de politie niet nodig. Je kan het gewoon zelf doen. Dus vanuit een burgemeester gezien is cameratoezicht waanzinnig effectief. Het is een heel fijn instrument. En daarom zie je ook dat het alleen maar groeit. Om de steeds toenemende hoeveelheid camerabeelden nog door te kunnen spitten... is slimmer, intelligenter cameratoezicht nodig. Dat zegt minister Opstelt in een brief aan de Tweede Kamer. Deskundige Sander Fleit. Het zou heel fijn zijn als die camera's niet meer worden bekeken door mensen... met al hun rare vertekeningen in hun hoofd en met hun vooroordelen maar door een machientje netjes objectief worden beoordeeld. Dat zou een heleboel ellende voorkomen. Het zou ook heel veel geld schelen als dat lukt. Dus ik ben er uh, wel een voorstander van dat we zoveel mogelijk automatiseren. Ze hangen op tramlijn 2. En als je binnenkomt, dan zie je ze ook gelijk. Glanzende bolletjes vlak achter de trambestuurders. Daar zitten de camera's in. En de camera registreert je gezicht... Als je geen OV-verbod hebt, dan is er niks aan de hand. Maar als je wel een OV-verbod hebt, dan gaat er een signaaltje bij de trambestuurder. Zou je even naar voren willen lopen? Ik heb net een pieptoontje gehad. Er zit waarschijnlijk eentje met een OV-verbod, of je dat even wil controleren. Ik sta even stil. Oké, okay, collega. En de conducteur gaat op zoek naar de man of vrouw met het OV-verbod. Het NOS-journaal van 10 september. Rotterdam start met een proef op tramlijn 2... waarbij middels gezichtsherkenning mensen met een OV-verbod... door een camera herkend moeten worden. Ondanks dat hij voorstander is van meer onderzoek op dit terrein... is Sander Flight ook hier sceptisch. Het idee dat je gezichten kan herkennen in een voetbalstadion... ja, daar ben ik van overtuigd. Natuurlijk is dat zo, want die mensen willen graag naar binnen... dus die werken mee aan de herkenning... En je hebt ook een database met al hun pasfoto's. En dat zijn vrij goede pasfoto's en die zijn heel recent gemaakt. Dus dat lukt wel. Maar waar we het hier over hebben is niet een witte lijstprocedure. Sta ik op de lijst en mag ik naar binnen? Nee, we hebben het over een boevenlijst, een zwarte lijstprocedure. Jij staat in het bestand van de politie en ik herken jou op straat. Ten eerste, we hebben niet van elke boef een foto... Die terroristen bijvoorbeeld die we willen herkennen. De meeste terroristen die er echt in slagen om een aanslag te plegen... waren helemaal niet bekend bij de politie voor die tijd. Dus daar was geen foto van. Dus die kan je ook niet herkennen. Ten tweede, die mensen willen niet herkend worden. Dus het is heel makkelijk om met een petje of wat dan ook... je moeilijker herkenbaar te maken. Dus het hele idee erachter is een witte lijstprocedure terwijl de toepassing die we er eigenlijk voor willen hebben een zwarte lijstprocedure is. En dat bijt elkaar. Maar voor techneuten maakt dat natuurlijk niet uit. Want ja, die hoeven dat niet te bedenken. Die techneuten krijgen niet de opdracht maak Nederland veiliger. Die techneuten hebben de opdracht maak een machientje dat in staat is... om op basis van een wenkbrauw, een neus en een mond te herkennen of ik een pasfoto ken. Dus dat stukje, daar worden ze steeds beter in. Maar dat stukje is maar een deel van de puzzel... en de rest van de puzzel wordt een beetje vergeten. Hoogleraar Corinne Prins stelt dat er discussie nodig is... over de ontwikkeling van deze kwetsbare technologieën. Is deze technologie wel betrouwbaar? En kun je mensen op basis daarvan wel stereotyperen? Het nou, is natuurlijk een geavanceerde technologie. Deze technologie doet iets met beeldherkenning. En Dat heb je al eerder gezien bij biometrie. Ook daar heb je gezichtsherkenning. Ik loop langs een poortje op een luchthaven in Hongkong. Heel concreet wordt dat toegepast. En dan herkent het systeem mij als Corinne Prins die uit Nederland komt... en paspoortnummer X en Y heeft. Nou, dat, dat is een systeem wat nog onvoldoende optimaal functioneert. Er zitten heel veel fouten in. Dus gezichtsherkenning is een hele kwetsbare technologie. En de discussie moet dus ook zijn, zeker als het om zwarte lijsten gaat... is de technologie voldoende, betrouwbaar, om mensen zo te stereotyperen. Want dat doe je. Je zet ze op een lijst en je sluit ze uit. Ja. En die discussie zou absoluut gevoerd moeten worden. Maar technologie alleen werkt niet. Zonder direct ingrijpen door mensen van vlees en bloed... zijn systemen als gezichtsherkenning zinloos. Als er een foutmarge is van 1%, wat al een fantastisch resultaat zou zijn... dan heb je in de praktijk nog een groot probleem, zegt Sander Flight. Maar stel je nou voor dat jij de trambestuurder bent... en je krijgt de hele tijd een piepje. 100 keer op een dag krijg jij een piepje. Er is waarschijnlijk een boefje aan boord. En 99 van de 100 keer is dat niet zo. Dan heb je 99 keer per dag een boze passagier. Waarom valt u mij lastig? Je moet 99 keer per dag die tram stilzetten. Waarom mogen we niet gewoon doorrijden? Nou, we hebben hier een boef aan boord. Oh, nee, het is niet zo. Mag ik even uw identificatie zien? Oké, okay, nee, gaat u maar zitten. Je wordt helemaal gek van dat systeem. Dus zet je het uit. We hebben nagevraagd in Rotterdam... hoe de proef met gezichtsherkenning in de praktijk werkt. Maar daarover kunnen ze niks zeggen. Omdat, ondanks eerdere berichten, de testfase nog niet is begonnen. Even voor de duidelijkheid, dit zijn acteurs. Ze testen in Groningen een nieuw beveiligingssysteem. Vanaf vandaag zijn alle 15 camera's in het centrum uitgerust met zogenoemde agressiesensoren. Een fragment van RTL Nieuws uit 2006. Groningen begon toen met een proef met zogeheten luistercamera's. Deze registreren agressieve uitingen en beginnen dan automatisch met opnemen. En de politie wordt ingeseind. Toenmalig burgemeester van Groningen, Jacques Wallagen, was enthousiast. Je moet je voorstellen dat in de binnenstad als Groningen... zo 200 keer per jaar eh, ernstig lichamelijk letsel ontstaat uit vechtpartijen. Als je een deel daarvan kunt ondervangen door er sneller bij te zijn... Hè, dus voordat het delict plaatsvindt, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Vijf jaar later is van dat enthousiasme weinig meer over. In juli liet de huidige burgemeester, Peter Reewinkel, de gemeenteraad weten... Eind 2008 blijkt het systeem nog steeds niet optimaal te functioneren. Er wordt nog steeds onvoldoende onderscheid gemaakt tussen normaal stemgeluid en geluiden die gekoppeld kunnen worden aan agressie of angst. Zowel bij de politie als de gemeente bestaat weinig vertrouwen meer in het systeem. Groningen besloot in juli te stoppen met het systeem. De proef is mislukt. Je kunt er niet van mij verwachten dat ik nu naar Haarlem ga om dat kaartje om te ruilen? Ja, maar... Ik bedoel, je kan hier toch gewoon wel even maar dat je kaartje omruilen? Ja, maar wat is het, is het nou voor te gelul? Te je omruilen. kunt er gewoon, ik bedoel, je, je kunt er echt niet van mij verwachten dat ik nu naar Haarlem ga. Ik bedoel, wat is het nou voor gelul? En jouw collega die zegt ook gewoon dat het klopt. Nee, ik kan verder niks voor je doen. Ja, hoezo? Je kunt wel wat voor me doen. Je kan nu gewoon dat kaartje gaan omruilen. Dat kun je gewoon nu even voor mij doen, ja? Toch staat op de website van het bedrijf Sound Intelligence... de leverancier van de luistercamera's in Groningen... dit filmpje, waarin ze worden aangeprezen. En met succes. Sinds een paar maanden wordt er toch weer mee geëxperimenteerd. Deze keer in het stationsgebouw van Amsterdam Centraal. Tot slot hoogleraar Recht en Informatie, Corien Prins. Technologie is, is fascinerend, we kunnen er prachtige dingen mee, we lijken er zoveel meer mee te kunnen, maar uiteindelijk is het nog steeds de mens die ertoe doet. De schade is in ieder geval de schade in de zin dat ik soms het gevoel heb waar hangt er geen camera en dus ook het gevoel heb van ja maar wanneer kan ik eens een kietje iets doen zonder dat ik geobserveerd word. En dit was een reportage van Wil van der Schans en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Kostoe. U kunt de reportage terug horen via de website slash argos en daar kunt u zich ook aanmelden om Argos via Facebook en Twitter te volgen. Argos. Radio ONJO. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. En dat is de rubriek die we samen maken met Onjo.nl, de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. Goeiedag. U woont hier? Ja, ik woon hier. Lijkt sinds wanneer woont u ja? hier? Uh, sinds uh, juni vorig jaar. Oké, okay. in een van die huizen die we daar ja. achter zien. Er ja. staan er een stuk of zes, zeven bij elkaar no, zo. Nou, het zijn er al meer, hoor. Zijn er staan er al een stuk of vijftien. <tus> ja. Kunt u eens beschrijven voor ons uh, wat we hier nou zien... als je hier om je heen kijkt? <tus> Voornamelijk natuur nog uh, op dit moment. Ja, we gaan het weer eens hebben over de blauwe stad namelijk. Het prestigieuze, maar totaal mislukte bouwproject in Oost-Groningen... waar Argos vorig jaar een aantal malen uitgebreid aandacht aan besteedde. Verslaggevers Willem de Haan en Leo Siepen... worden mogelijk door de bouwbedrijven Bam en Ballas Nedam opgeroepen... als getuigen in een langslepend conflict... dat de bedrijven hebben met de provincie Groningen... Ook de huidige staatssecretaris van Landbouw, Henk Bleker... destijds gedeputeerde van de provincie en commissaris bij de Blauwe Stad... moet mogelijk in de getuigenbank verschijnen. Net als zijn toenmalige collega Mark Kalon, nu directeur van AIDES, de landelijke koepel van woningbouwverenigingen. In de studio in Groningen is Willem de Haan. Dag Willem. Hallo Max. Uh, wat is er allemaal aan de hand daar? Ja, het is een beetje een uh, ingewikkeld, maar toch ook wel weer uh, uh, leuk en spannend verhaal. Dat moet ik even uitleggen. Kijk, ja. Oost-Groningen is een uh, gebied waar altijd veel werkloosheid heeft geheerst. Waar ook een uh, leegloop is. Dus de provincie dacht uh, aan het begin van deze eeuw... Uh, er moet een economische impuls komen. Dat was dat project Blauwe Stad. Uh, waarbij de provincie begin deze eeuw... voor 100 miljoen euro grond heeft aangekocht. En waar drie grote bouwbedrijven... vervolgens 1500 luxe kavels met woningen zouden bouwen. Rond een meer wat daar aangelegd moest worden. Nou, die bouwbedrijven, Bam en Ballas Nedam... en de Koopgroep uit Groningen. Dus dat is dat bedrijf waar destijds die bouwfraudezaak is ja. begonnen... Uh, die zouden die gronden in tien jaar tijd... in gedeelte weer terugkopen van de uh, provincie. En die zouden daar huizen op bouwen. Dat was een zogenaamde PPS, een publiek-private samenwerking. En op het provinciehuis in Groningen... waren ze daar destijds heel erg tevreden over... omdat de provincie volgens hun helemaal geen financieel risico liep. Ze hadden weliswaar dus voor die 100 miljoen grond gekocht... maar dat zou gegarandeerd terugkomen in tien jaar tijd zouden die bouwbedrijven die gronden weer terugkopen... en die zouden daar ook nog mooie huizen op realiseren. En toen stortte de hele markt in. De markt stortte in en het bleek ook eigenlijk... dat er helemaal geen vraag was naar deze hele dure huizen. Want ja, dat was dan voor rijke mensen uit het westen... nou, die hadden helemaal geen zin om naar Oost-Groningen te verhuizen. Dus die veelbejubelde samenwerking, die is uh, ja, uit elkaar gevallen. In 2010, na jarenlange ruzie... Um, en de zaak waar het nu om gaat... dat gaat om afspraken die in 2007 en 2008 zijn gemaakt. Dus dat is in de jaren dat Henk Bleker en Mark Kalom als gedeputeerden verantwoordelijk waren voor, voor dit hele project. En wat zijn dat voor afspraken? Ja, dat zijn um, afspraken die gaan over het volgende. Twee bouwbedrijven, twee van de drie, Bam en Ballas Nedam... die wilden eind 2007 uit dat project stappen. Die zagen daar geen winstmogelijkheden meer... en die zeiden, we willen er van af... Toen zei de provincie dat is goed, maar onder de voorwaarden dat jullie voor 31 december 2011, dus dat is eind van deze maand, elk nog 100 kavels gaan afnemen. En dan praat je over een bedrag van 30 tot 35 miljoen euro. Nou, die afspraak tussen de provincie en die bouwbedrijven, die was lange tijd vertrouwelijk. Uh, dus de leden van de provinciale staten wisten niet wat nu de voorwaarden waren waaronder die twee eruit mochten... Wij hebben vorig jaar beslag weten te leggen ja, ja. Op, die, op die brief. En dat was tot onze verbazing een uiterst kort briefje. Het was eigenlijk ja, meer een mededeling. Van nou ja, als jullie eruit willen, dat is goed. Willem, we hebben daar destijds inderdaad aandacht uh, aan besteed. In Argos van 20 februari 2010, meen ik. Z zullen we even samen gaan luisteren? Ja. Bam en Ballas-Nedam besluiten daarop uit het project te stappen. De provincie stelt wel één voorwaarde aan die uittreding. Dat blijkt uit een brief van 5 december 2007 die in ons bezit is. Daarin lezen we: Ons college stemt in met het uittreden, met als voorwaarde dat Ballas Nedam en Bam Vastgoed voor 31 december 2011 samen 200 kavels zullen afnemen en betalen. Opmerkelijk genoeg reageren beide bedrijven in het geheel niet op deze voorwaarden. Dat bevestigt de provincie ons in een e-mail van 27 januari. De provincie heeft geen reactie ontvangen op het schrijven van 5 december 2007. De provincie stelt dus een voorwaarde, maar maakt daarover geen bindende juridische afspraken. Bam en Ballas Nedam maken wel nadere afspraken. En dat doen ze met de grootste bouwondernemer uit het noorden, Henk Koop. Dat is de laatste private partij in de Blauwe Stad. Welke afspraken? Dat is niet bekend. Bouwondernemer Koop bevestigt wel het bestaan van zo'n afspraak... maar hij wil niet zeggen wat ze hebben afgesproken. Nou, Dat is een overeenkomst die we tussen Ballast, Nedam en BAM hebben gedaan. En ik geloof niet dat dat aanleiding is over het rapport wat er nu ligt... om daar discussie met u over aan te gaan. Dat is, een, dat is een overeenkomst die ik met BAM en Ballast heb gesloten... en die is voor mij al lang gekloost en dat ben ik ook al lang vergeten. Week eigenlijk niks meer. PvdA gedeputeerde De Bruyne blijft volhouden dat er een keiharde afspraak is... dat de kavels door Bam en Ballas-Nedam moeten worden afgenomen. Ja hoor, dat is onverkort. Die verplichting is er nog steeds en die blijft. Ik denk ook dat ze zich daar aan zullen houden. Ik heb geen reden om aan te nemen dat het niet zo is. Want wanneer moeten die bedrijven die 200 kavels afnemen? Nou, daar hebben ze nog even de tijd voor. De deadline is 31 december 2011. Dus ze hebben nog even de tijd om die kavels af te nemen. Maar we zullen in de loop van het volgend jaar... zullen we uiteraard eens contact opnemen en zeggen... Uh, hoe ver bent u, uh, uh, wanneer wilt u wat afnemen? En als ze dat niet doen? Ja, Het is een verplichting die, die naar ons gevoel heel erg duidelijk is en juridisch houdbaar. Dus ik lijkt mij niet verstandig om in als situaties te gaan treden. Gedeputeerde De Bruyne in een fragment van RTV Noord in december 2009. Hij is zeker van zijn zaak. Maar als wij de brief van de provincie laten lezen aan Ed Nozeman, hoogleraar vastgoed aan de Rijksuniversiteit Groningen, dan schrikt hij daarvan. Even heel simpel, dat is behoorlijk onzakelijk. Ja? Waarom? Omdat je voor de goede kansen eh, je afspraken maakt. Maar ook als het tegen zit, eh, maak, je, maak je afspraken. Partijen... Eh, we houden elkaar aan, de, aan, aan afspraken en op het moment dat uh, een van de partijen uh, uit het samenwerkingsverband wil stappen uh, dan, uh, of, of zich, niet, even zich niet houdt aan de afspraken, dan, dan ontstaat er een uh, situatie waarin een boeteclausule uh, in werking treedt. Dat is een volstrekt gebruikelijke uh, regeling uh, in nogal wat uh, contracten. Ja, dat was een fragment dus uit de Argos van 20 februari 2010... over de ja, wat rommelige, korte briefjes waarmee de provincie Groningen... destijds contracten sloot met de bouwondernemers. Terug naar Willem de Haan in Studio Groningen. Dat was dus in februari 2010. Hoe is het verder gegaan, het verhaal, Willem? Ja, nou wat je hier dus hoort is dat die uh, hoogleraar uh, Nozeman... die zegt van als je zo'n afspraak maakt van je mag eruit... als je die kavels maar afneemt, dan moet je daar natuurlijk bij zetten... van als je dat niet doet, dan volgens deze. Dan er wat. Nou, dat hebben ze om te beginnen al verzuimd. Mm -hmm. Wat je ook hoort is dus dat Henk Koop hier zegt in dit fragment... dat hij inderdaad een afspraak heeft gemaakt die toen nog geheim was... maar inmiddels weten we wat die afspraak inhield met die twee andere bouwbedrijven. En je hoort die gedeputeerde De Bruyne, die is ook alweer weg is... maar goed, dat was dan de opvolger van Calon. Die zegt nee, er is een keiharde afspraak. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. Wat nu het geval is, uh, die bouwbedrijf Koop heeft afgesproken, dat blijkt nu... Um, dat hij die verplichting heeft overgenomen om die 200 kavels, die dus Bam en Ballas nog moesten afnemen. Koop heeft gezegd: ik neem die verplichting over. Daar zal hij ongetwijfeld geld voor hebben gekregen van Bam en Ballas. Dat is verder onbekend. Yeah. Nou, wat er vervolgens gebeurd is, uh, is dat die uh, twee bedrijven dus nu zeggen: van luister eens, wij hebben een afspraak gemaakt met Koop. Wij hebben onze verplichting overgedragen aan dat bouwbedrijf, dus wij zijn. Ja, wij zijn niet meer aansprakelijk, wij hoeven die kavels niet meer af te nemen. Want wij hebben die verplichting overgedragen. Nou, nu, is het, nu wordt het nog even iets ingewikkelder. Maar dan, oh jee. dan klopt het ook, dan kun je het allemaal wel toch nog weer volgen. Nu Hoop gaat, ik. Nu gaat het hier over. Het hele conflict draait nu om één telefoongesprek: dat is gevoerd tussen uh, een van de directeuren van het bedrijf Koop, een zekere Jacques van Kimmenaden, met die gedeputeerde Mark Kalom. En in dat gesprek zou Van Kimmernade tegen Calon hebben gezegd... luister, eh, wij hebben die verplichting overgenomen om die kavels af te nemen. En Calon zou hebben gezegd volgens Van Kimmernade... nou, als dat zo is, dan is dat zo en dan neem ik daar kennis van en daar stem ik mee in. Maar Calon zelf, die zegt nee, ik, weliswaar is dat gesprek gevoerd... maar ik heb juist gezegd, die afspraak die jullie hebben gemaakt is onrechtmatig... en ik ben het daar niet mee eens. Nou, Pam en Ballas die zeggen nu... ja, en dat is logisch, als het waar is dat Calon er toen heeft ingestemd... dan zijn wij van onze verplichting af. Dus wij willen nu van Calon horen... Uh, ja, hoe hij dat telefoongesprek heeft geïnterpreteerd. En we, dat willen we ook weten van Henk Bleker. Die waren immers samen als gedeputeerde. Ja, want wat was de rol van Henk Bleker precies? Nou ja, Henk Bleker was commissaris in de BV Blauwe Stad. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk zeg maar een bedrijfje... waarin mensen van de overheid zaten en mensen van het bedrijfsleven... Henk Bleker was daar eh, commissaris in dat bedrijf. Calon was dat ook. Calon voerde dit telefoongesprek destijds... dus met een andere commissaris. Calon ja, en Bleker, dat is wel bekend... Eh, die eh, informeerden elkaar voortdurend. Die stonden in nauw contact daarover. Dus het is alleszins aannemelijk dat Henk Bleker... ook moet hebben geweten van dit telefoongesprek... en ook wat daar is afgesproken. Nou, duidelijk waarom die eventueel eh, gehoord moet worden. Maar waarom moeten Leo Siepe en jij ook eventueel gehoord worden? Ja, dat verbaast ons in zekere zin ook. We hebben dat nagevraagd bij de woordvoerder van die bouwbedrijven. Dat is Olaf Padberg. En die zegt, ja, jullie hebben uh, journalistiek onderzoek gedaan naar die zaak. Wij willen van jullie zoveel mogelijk, ja, wij willen van jullie weten. Ja, wat jullie weten. He, niet alleen van ons, maar ze hebben geloof ik twintig mensen op die lijst staan. Ja, het is natuurlijk waar. We hebben en met Van Kimmenade gesproken destijds. En met Calon, en met uh, Henk Koop. Dus ja, zij willen wellicht van ons weten hoe wij aankijken tegen die tegen dat telefoongesprek en tegen die afspraken. Maar ja, wij zijn natuurlijk niet bij dat telefoongesprek geweest. Dus ja, het is allemaal van horen zeggen. Dus ik denk niet dat ze veel aan ons hebben. Willem, uh, die Blauwe Stad had echt een schoolvoorbeeld moeten worden... in Groningen van uh, public-private samenwerking. Hè? Goeie hand-in-hand -hand samenwerking tussen een provincie... en in dit geval de bouwwereld. Wat kun je nou van dat hele verhaal leren... Ja, ik denk twee dingen. Ik denk als je als overheid zaken wil doen met grote bouwbedrijven en projectontwikkelaars... dan moet je ongelooflijk goed juridisch die boel op papier zetten. Nou, dat is hier zowel in de planopzet als in dus het geval er problemen ontstonden... hebben ze dat niet goed uh, gedaan. Ik vind het echt heel gek als een gedeputeerde dus een telefoongesprek voert met zo'n bouwer... en dan zegt, ja, die afspraken die jullie gemaakt hebben vind ik onrechtmatig. Maar dat hoort en... toch allemaal op papier te staan... En vervolgens doet hij niks. Dus ja, dat, is, dat, dat hoort is... toch naar de provinciale staten ook te gaan, die informatie? Nou, dat is het volgende probleem. Uh, heel veel in dit soort uh, overeenkomsten is dan vertrouwelijk, geheim. De statenlezen mogen dan uh, sommige stukken inzien... als ze geheimhouding beloven. Dat is dan weer omdat het vaak over bedrijfsgegevens gaat. Dus dan willen ze niet dat in de vergaderingen van provinciale staten... er iets wordt gezegd over de marktpositie of over prijzen of dat soort dingen. Maar ja, op die manier kun je natuurlijk je rol als controleur van het bestuur als gekozen vertegenwoordiger helemaal niet waar maken. Dus frappant dat de afgelopen woensdag ook weer een vertrouwelijke vergadering is geweest van de uh, provinciale staten waarin de nieuwe gedeputeerde, bene een, een man van GroenLinks van de ploeg, ja ook weer op die vertrouwelijke manier uh, de statenleden informeert van hoe de juridische positie van de provincie nu is. Ja en wij mogen gissen naar wat daar uh, gezegd is. Nou, die rijke patsers uit de Randstad zijn nooit gekomen. Uh, veel van die huizen staan nog steeds leeg rond dat prachtige kunstmatig aangelegde meer. Hoe, hoeveel heeft de provincie Groningen op, die, op dit hele avontuur eigenlijk verloren, Willem? Ja, ja je zegt de huizen staan leeg. Uh, die huizen zijn er niet eens. Hè? Die zijn niet eens gebouwd. Oh, ze dus zijn het niet is... eens gebouwd. Het is toch... Er is alleen dat meer. Ja, er is dat meer. Er staan 150 huizen omheen. Uh, van de 1500 die er hadden moeten zijn. Dus het is een beetje een kale en uh, sneu vertoning. Het is een wat spo spookstad geworden. Spookstad. En het grappige is wel dat met al die andere grond die er nu nog ligt. Daarvan heeft de provincie nu gezegd. Nou, laten we daar dan maar natuur van maken. Dus. Uh... Henk Bleker, als sloper van de natuur zou ze zeggen... die krijgt toch nog een mooi stuk natuur in, uh, in Groningen weer terug. Ja, wat het gekost heeft. In ieder geval dus 100 miljoen voor de aankoop van die grond. Ook nog eens 30 miljoen die ze hebben moeten afboeken toen het uh, misging. En nu lopen ze dus mogelijk nog eens een keer 30 tot 35 miljoen uh, euro mis. Denk je dat uh, deze hele affaire nu, uh, zeker als het tot rechtszaken komt... Uh, eindelijk wat gaat losmaken in uh, de Groningse politiek... en in de Groningse samenleving? Nou ja, Ik denk dat het zeker is dat er op 1 januari 2012... geen uh, 35 miljoen op de bankrekening van de provincie is bijgeschreven. Uh, dat betekent dat er nu ja, aan alle kanten juridische procedures... Uh, uh, zullen kunnen volgen. Hè, dus zowel van de provincie richting bouwbedrijven... bouwbedrijven onderling, bouwbedrijven tegen de provincie... Um, ja, of het iets zal oplossen, ik denk wel. De conclusie in Groningen was destijds... we moeten enorm uitkijken met die privaat-publieke eh, samenwerking. Dat is te, ja, daar zijn we gewoon niet goed genoeg in. Wij zijn bestuurders, wij zijn van de politiek. Wij zijn niet van het, van het zaken doen. Dus ik hoop ja, dat hiervan geleerd wordt... dat eh, als je dit doet, dat je het eh, ongelooflijk zorgvuldig moet doen. Maar het is wel sneu dat eh, ja, er wel straks bijna 200 miljoen eh, publiek geld... min of meer over de balken is gesmeten. Een aantal van de hoofdras, Ros Peders, je zei het al, is later doorgestroomd naar belangrijke uh, functies. Mark Calon als topman van uh, ja, de Nederlandse woningbouwcorporaties. En Henk Bleker tot uh, CDA-partijvoorzitter en uh, staatssecretaris van Economische Zaken. En vaste gast aan tafel bij alle talkshows die we in Nederland kennen. Uh, wat zegt het nou over de manier waarop zij de provincie Groningen destijds bestuurd hebben? Nou ja, het was allemaal um, goed bedoeld, dat denk ik wel. Het was ook allemaal um, ja, toch een beetje achterkamertjes. Hè. Het was geheimzinnig, het was overleg met de grote, grote mannen uit de bouwwereld. Um, ze hebben zich daar aan vertild. En ik vind het wel uh, ja, toch ook wel treurig dat ze dus op het moment dat ze ja, dat gevoel kunnen krijgen, op het moment dat ze dachten: hé, hey, dit gaat mis in 2009, uh, we stappen eruit. Hè. Zij zijn gewoon bewust uit dat college gestapt, hebben een andere functie genomen. Uh, met als gevolg dat hun opvolgers... ja, de politiek in Groningen kan nu wel uh, uh, hard tekeer gaan tegen het bestuur. Maar ja, de bestuurders die er nu zitten, de gedeputeerden van nu... kun je moeilijk verantwoordelijk houden voor de fouten... die er zoveel jaar geleden zijn gemaakt. Dus ze ontspringen de dans. Dat is natuurlijk ook iets wat je vaak ziet. Bestuurders zien een probleem aankomen. Ja. En uh, knijpen er tussenuit. Ja, dat lijkt hier ook gebeurd te zijn. Ja, dat is treurig. Dank je Willem de Haan. Wordt vervolgd, zeg je in zo'n geval. En uh, nou, sterkte als, je, als je, jij en Leo Cypers zelf gehoord moeten worden. Ja. Dank je wel. Bedankt voor deze reconstructie. Dit was Argos voor uh, deze zaterdag. Wij zijn er uiteraard volgende week zaterdag weer met uh, achtergronden van het nieuws. En dingen die in onze ogen in het nieuws zouden moeten zijn. Straks Tros in bedrijf. Dat gaat onder meer over de bedrijfsstrategie van Van Bommelschoenen. Dan de Tros Autoshow. En met lievelingscabaretier Jeroen van Merwijk bij Opium. Goed weekend en een leuke pakjesavond. André Kuipers opnieuw naar de ruimte. Het Radio 1-journaal telt af.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 Dit is Radio 1.